Stubenitski met het NOS-journaal. Russische verkiezingsuitslag in Oekraïne. De resultaten bieden een kans op vrede, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel denkt Rusland dat onder meer het grote aantal nationalisten in het parlement... het vredesproces kan ondermijnen. Volgens voorlopige uitslagen hebben de Oekraïners gekozen... voor het blok van de pro-Europese president Poroshenko. Nederland mag vandaag een asielzoeker uitzetten naar Liberia. Ook al heerst daar ebola en geldt er een negatief reisadvies... Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is het eens met een Nederlandse rechter. Die noemt de kans op een ebola-besmetting klein... en zegt dat de Liberiaan voorzorgsmaatregelen kan nemen. Australië sluit voorlopig de grenzen voor mensen uit de landen in West-Afrika... waar ebola heerst. Alle visumaanvragen uit Liberia, Guinea en Sierra Leone worden afgewezen. Australië zal voorlopig ook geen vluchtelingen uit die landen opnemen. In Australië zijn tot nu toe geen ebola-gevallen geconstateerd.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 Bij de ramp kwamen ruim 300 mensen om het leven. Tegen drie andere bemanningsleden is levenslang geëist. Het beste restaurant van Nederland is volgens het tijdschrift Lekker opnieuw Interskaldus in het Zeeuwse kruiningen. De Leest in Vazen stijgt dit jaar naar de tweede plaats in de ranglijst. En de Libreje in Zwolle klimt naar drie. Het weer, steeds meer zon, het wordt ongeveer 15 graden. Vanaf woensdag meer bewolking en wat regen.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Uh, zo, goedemorgen. Oh nee, het is goedemiddag, sorry. Het is alweer twaalf uur geweest, moet ik altijd te vinden. Dus uh, ja, we zijn de eerste van 12, na twaalf 12 uur. Goedemiddag dus, Sandvoort. We zullen wel extra veel lu luisteraars hebben, want je kunt het dorp niet uit zowat, hè? Nee. <laughs> Houd er goed rekening mee, dames en heren. Ik zeg het nog maar, want ik zag vanmorgen ook alweer een aantal mensen die de krant niet lezen of niet naar de radio luisteren. En die dus niet weten dat de Zandvoortslaan afgesloten is tot 16 november. Je kunt dus tot aan Nieuw Unicum komen en dan is het op. Ja. Dus de Bentveldweg en, uh, en uh, de, de rotonde bij Nieuw Unicum is de Zandvoortslaan uh, afgesloten. Wegens werkzaamheden gaat drie weken duren. Bus rijdt ook niet. Althans niet naar Heemstede Aardenhout. Beetje slordig van Connection wel dat ze dat nog niet hebben aangegeven bij het busstation. Beetje dom. Daarom stonden er vanmorgen een aantal mensen... of eh, nou, zojuist een, een half uur geleden een aantal mensen die erg boos waren. Dat ze dus gewoon niet wisten dat ze niet naar heemstaande aan de aard konden komen. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Dus Connection, als je luistert, zorg er even voor, hè? Ja. Voor die mensen die het nog niet weten, die de krant niet lezen en zo... Eh, bus 81 rijdt een aangepaste route. Ik vertel het u maar eventjes dat u dat weet. U kunt dus wel met de bus bij een nieuw Unicum komen... Dan houdt het op. Daarna gaat hij gewoon terug en rijdt hij zijn normale route. Dus Huis in de Duinen en Nieuw Unicum zijn gewoon per bus bereikbaar met lijn 81. Ja, dat je dat even weet, hè? Dat is actuele informatie, dan weet u dat. Verder, nou ja, goed, dan gaan we doen vandaag. Nou, het gebruikelijk. Ik hoop dat we straks een weekendreport hebben, zo rond kwart. Eh, ja, zo, zo na ene. Verder hebben we vandaag natuurlijk ook de activiteiten van Pluspunt om kwart over één. Dat zien we dat wel. We hebben een drie in eentje vandaag van Neil Young. En uh, drie mooie liedjes hoor. Oh. En uh, nou ja, verder gewoon veel lekkere muziek. Een paar nieuwe cd's. Maar, uh, ja, hele leuke nieuwe cd's. Er is weer wat leuks uitgekomen. Ik zag gisteren een... Uh, Heel erg leuke band. Met een hele leuke zangeres in Beverwijk. En uh, die hebben ook een cd. En, en daar gaan we dus ook iets van draaien natuurlijk. Ja, uiteraard. dan is het gewoon weer maandag. En uh, gaan we gewoon zien wat er allemaal gebeurt. Hè, in deze week. Ja. We hebben er weer zin in. Om het zomaar eens even te zeggen. Het is mooi weer buiten. Het zonnetje schijnt. Lekker temperatuurtje. Ja. Kortom, een positieve maandag. Laat maar beginnen I don't wanna change you Damien Rice Het is nieuw Boy Ik wil jou niet veranderen Wel nee Oh ja, we hebben ook nog een uh, brief van de dag, hè? Dat is ook leuk natuurlijk. Maar dat vertel ik u zo. Ja, ik heb uh, de spreuk van de dag. Maar dat vertel ik u zo wel even. Want het is een hele leuke. Wherever you are.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 But if ever you want someone, you know that I am willing. Oh. swallow If you just wanna be alone well I can wait without waiting If you want me to let this go I don't want to change you. Dat doet mij dan denken aan de spreuk van de dag, hè? Brief aan schoonmoeder. Lieve schoonmoeder, wilt u stoppen met mij te vertellen hoe ik mijn kinderen moet opvoeden? Ik heb namelijk een kind van u in huis en dat bewijst me elke dag weer hoe het niet moet. Ja, u moet toch? Dit is Al de Liefste van hun nieuwe album, Trois. Let's changer la vie. Que dirais-tu si tu changeais de vie? Imagines-tu ailleurs et différents? Même satisfait. De ta vie et de tes choix, de ses couleurs, de ses reflets, un vrai tu changer par toi, moi si je pouvais Dus met hun derde album Trois. En het heette Jean G. La Vie. Jawel. En nu de 3 in 1. Jawel. En het is een mooie van Neil Young. Prachtige liedjes van deze man. Dus eerst maar eens even kijken of de tuner... Ja, hij doet het. Oh. Nou, luister en huiver, hè. Neil Young. 3 in 1. 1. Eén, één, één. of her soul And brother Nou, dat was erg mooi, vind ik persoonlijk. Uh, Bentje, de band. Nou, Bentje. Band, de band hoorde ik gisteren spelen in Beverwijk. We uh, hadden een eerste kennismaking. Uh, ze komen uit Groningen. En uh, het is een fantastische band. het is echt helemaal niet te geloven. Inge van Kalkar is de zangeres... Zij schrijft ook al het materiaal. Ze hebben pas een nieuwe cd uit. En nou daar was dit een liedje van. Nobody Else. En het klinkt live net zo. Het is echt fantastisch wat deze jongens doen. Het is een hele aparte band. Met hele aparte muziek ook. Je kunt het niet zo even in een hokje donderen. Dat gaat zo niet. Het is echt de moeite waard. Zoekt u maar eens in de platenwinkel. Of desnoods bij de streaming... Ebedia op Inge van Kalkar. En dat van Kalkar, dat schrijf je met C-A-L-K-A-R. En het is uh, echt de moeite waard. Die hele cd staat vol met prachtige, mooie en soms ook stevige liedjes. Het is, het is heel apart. De, de moeite waard dus. Inge van Kalkar. En Nobody Else. Dat was dat. En ik doe nog maar een liedje van. En dat heet Drain. I know you've treated like a fool. Your misery hides like a tattoo. Painted all over you. Advisors be Komt dan helemaal uit Groningen vandaan om in Beverwijk uh, in een kleine kroeg even te laten horen wat ze kunnen. Nou, en dat is heel veel. Dat is uh, fantastisch. Inge van Kalkar met haar band en uh, van haar nieuwe cd. Dat is de creation. Painterman. Regen nieuws komt eraan hoor. Maak je geen zorgen. Komt allemaal goed. Van de week een, een clipje van, uh, van dit bandje. En die bassist die speelt dus een. Uh, of, of, of een gitarist die doet dat met een strijkstok. Ja, die speelt. De gitaar was het, ja. Die speelt zijn gitaar met een, met een strijkstok. Dat is lach, hoor. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dus de Creation was dat. En het nummer dat heet uh, Painter Man. Dat moest ik nog even vertellen voordat die gozer er tussendoor kwam. Hier is het Regioniers met Angela de Koning. Ja ja, wat ik, uh, ik wilde net al zeggen, want je had mijn microfoon niet openstaan. Ja, het, als een viool met een strijkstok kan, dan kan dat ook op een gitaar natuurlijk. hè ja. Lij lijkt me heel logisch. Goed. Niet, niet helemaal, maar goed, daar hebben we het nog over. <laughs> nou, moet kunnen. Goed, we gaan naar het nieuws: burgemeester Niek Meijer heeft eergisteren de eerste poppy opgespeld gekregen door de heren Miller en Janssen. Beide vertegenwoordigen de Royal Canadian Legion. De poppy, ofwel de klaproos... is het het symbool van Remembrance Day op 11 november. Op die datum eindigde in 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. En zoals we allemaal weten was dat... denk ik een van de bloedigste oorlogen die in de afgelopen... 150 jaar heeft gewoed. Het opspelden van de poppy is een traditie in het Verenigd Koninkrijk... en de andere landen van het gemene West, zoals Canada. Maar ook in Nederland dragen mensen de poppy als teken... dat zij vrede en vrijheid niet voor lief nemen. De leden en de vrienden van de Royal Canadian Legion... staan zaterdag 1 en 8 november op de Grote Krocht... om mensen poppies te spelden zo'n een leuk gebaar En om ons eraan te herinneren dat vrede en vrijheid vaak wel een prijskaartje heeft. Vandaag is gestart met de werkzaamheden aan de Zandwoordselaan. Dat hebben we gemerkt dus. Ja. Dit heeft niet alleen invloed op het autoverkeer... maar ook busreizigers ondervinden hinder. Oh, uh, daarom. <laughs> Zo rijdt bus 80 niet tussen Zandvoort en station Heemstede Aardehout. Mm -hmm. Bus 81 rijdt een iets andere route... zodat Nieuw-Inukum en Huis in de Duinen vanuit Zandvoort bereikbaar blijven. En andersom natuurlijk. Kijk voor meer informatie over lijn 81 en lijn 80... op de website van Connection... of bel met hun informatienummer 0900-8051... 0900-8051. Door twee storingen... Uh, rijden er minder treinen van... en naar Haarlem. Tussen Zandvoort, zee en Haarlem... reden geen treinen vanochtend... door een aanrijding met een persoon. Reizigers van en naar Zandvoort... Uh, moeten rekening houden... met extra rijstijd. Maar ik heb net even nagekeken... maar het rijdt weer normaal. Hoor. Ja, de verstoring is uh, inmiddels verholpen. Heb ik al gezien. Ja. Uh, houdt u er wel rekening mee dat de dienstregeling nog wel wat vertraging kan hebben? En tot zover de nieuwsberichten. Om half twee heb ik nog meer. Nou, nog even terugkomend op die, uh, die werkzaamheden. Want er schijnen nog steeds uh, mensen te zijn die dat niet weten. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Uh, een beetje slordig van Connection. Dat ze bij het busstation in Zandvoort geen informatie verstrekken... over het feit dat Lijn 80 niet rijdt. En dat veroorzaakte vanmorgen... Uh, toch wat problemen met reizigers... die dus naar Heemstede Aardenhout wilden. En ja. dat kan dus gewoon niet. En wat niet. vrevel, Wat ja. ook. Ja, wat vrevel, Vooral ja. veel vrevel. Ja. Er was een dame die was heel boos. En terecht. Um, dus uh, Connect, de chauffeur he, van de bus... waarin wij zaten, heeft het gelukkig gelijk zijn... Uh, uh, kantoor gebeld of dienst gebeld en gezegd: jongens, jullie moeten er wat aan doen want dit veroorzaakt problemen. En dat is natuurlijk ook duidelijk. terecht. Je kunt uh, in Heemstede Aard en Hout niet komen met de bus. Dat nog maar even voor alle duidelijkheid, voor de mensen die dat uh, willen. Als je daar wil komen is de eigenlijk de enige weg gewoon met de trein. Met de ja. trein naar Haarlem en dan de sprinter naar Hemstede Aardehout nemen. Of weet ik wel, Intercity stopt er ook, want alles stopt er. Dan, uh, dat is de enige manier ja. waarop het kan. Dan wel met de bus. Nee, met de bus kom je er niet. Nee, hemstede Aardehout wel. Nee. Jawel, andersom wel. Maar dan moet je eerst, eerst naar Haarlem. Ja. Sowieso. Ja, oké. Okay. Dat, dat kan wel. Maar dat is, dat is, lotemaat, dat is natuurlijk een, een uh, mijl op zeven. Dus als u naar Heemstede Aardenhout wil, adviseer ik u om gewoon vanuit Zandvoort met de trein te gaan. Dan heb je in Haarlem namelijk altijd vrij snel een aansluiting en ben je binnen vijf minuten op Heemstede houdt. Dus het is echt niet zo lang. En die bus doet er weer langer over, want die moet eerst half Haarlem al door. Ja, dat kan natuurlijk wel, maar... Uh, Goed. Ja, oké. Okay, ja, of, of je moet gewoon gaan lopen vanaf de rotonde bij het nieuwe naar de, naar de Bentveldweg bij de stoplichten. En daar kan je dan weer op de bus. Overigens is het wel zo dat nog eventjes dit... Uh, voor de mensen die dat uh, interessant vinden om te weten... die informatie verstrekken we dan ook maar even... tussen Heemstede, Aardenhout, Station en uh, de Bentveldweg... nee, de Moet ik die halte heet, Westerduinweg... Ja. Daar rijden wel pendelbusjes. Dus je kunt komen tot aan de Westerduinweg. Ja. Alleen lijn 80 rijdt dus niet verder dan heemstede Aardehout. Nou, dan bent u helemaal op de, op de hoogte. en, ja, de en uh, lopen via de Zandvoortslaan uh, is uitgesloten. Dan oh, moet je via de trambaan. Ja ja. ja, ja. Ja, ja. Dan moet je via de trambaan lopen. Ja. Dan kom je er ook. Ja. <laughs> leuk allemaal. Hè. Ja, leuk hè? Ja. Oké. Okay. Goed, nou dan zijn we weer helemaal op de hoogte van ja, alle perikelen. We, we zijn er weer. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Uh, er zijn wolkenvelden vandaag, maar regelmatig schijnt ook de zon. Joh, echt waar. Het blijft droog en het wordt een graad of 16. Vanavond één komende nacht zijn er flinke opklaringen en het blijft droog. Met een meest matige zuidenwind daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen wordt een mooie herfstdag met volop zon. Het blijft droog en er waait nog steeds een matige zuidenwind. De temperatuur loopt weer op naar een lekkere zachte 16 graden. Ja, ja. Vo wind vind ik, met deze herfst. Dat ene stormpje, dat uh, mag ons niet deren. Hè? Dat was het weer. Zie het dan voor Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beauty, Zwevenzelen, genoeg zelden.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 Je veux l'amour, je veux l'amour, in die hel. Als een kot in de grot, onder kwel, half dood. Je veux l'amour, liefde voor mij en voor mijn hond. Heel de nacht, in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier.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 die haar wil begrapt voor abortus op weg naar Amsterdam. Zijn wel amoe. Rimmel. Niet zelfs, niet echt, niet z'n beating ontgaan. Maar nu, met en de street, ooit en afverdomme. Zijn wel amoe. Nou, nou weten we wat hij wil hoor. Je veux l'amour, Raymond van het Groenewald. Afgelopen weekend bereikte ons het trieste bericht... dat weer een legendarisch popmuzikant overleden is... in de persoon van Jack Bruce. Jack Bruce, de bassist van The Cream. Samen met Eric Clapton en Ginger Baker... Had hij deze superband die niet zo lang bestaan heeft... maar zijn indruk onuitwisbaar heeft gemaakt. Hier is Scream, Jack Bruce en White Room. Pent heeft maar kort bestaan, helaas. Het dat uit 1966 tot 1968. En dan was het alweer gebeurd. Maar wel onsterfelijke muziek gemaakt, dat wel. Jack Bruce, Ginger Baker en Eric Clapton. En Jack Bruce is ons dus afgelopen weekend ontvallen op 71-jarige leeftijd. En we gaan ze langs de rondte naar het uh, nieuws. En het weer. Van, uh, van één uur. Door maar even met deze plaat: Into Temptation. Je opened up your door. I couldn't believe my love. Je zin in je Blue Dread.